Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook bij ons wordt er binnenkort weer geprikt met AstraZeneca. Ergens volgende week zullen de flesjes AstraZeneca weer uit de koeling worden gehaald. Sinds zondag was er een prikpauze, omdat er zorgen waren over mogelijke bijwerkingen. Het Europees Medicijnagentschap heeft het onderzocht en zegt dat het middel veilig is, vertelt minister De Jonge. Dat is voor ons en ook voor een aantal andere redenen om te zeggen, ja dan is het dus ook niet meer nodig om de pauzeklop in te drukken. Uh, en dan, uh, dan gaan we dus weer volop aan de slag met prikken. Uh, en we zullen dus in de loop van volgende week, uh, zal dus weer de eerste prik worden gezet. Met hemzelf gaat het trouwens goed. Hij zit in quarantaine nadat de coronamelder-app aangaf dat hij in de buurt is geweest van een besmet iemand. Maar de minister heeft zelf geen klachten. België twijfelt of er misschien toch weer strengere coronaregels ingevoerd moeten worden. De besmettingen lopen daar ook weer op. De regeringen in België zouden er pas volgende week over praten, maar komen toch morgen al bij elkaar. Bij een bedrijf in Veenendaal heeft de douane bijna 10 miljoen sigaretten gevonden. Ze waren illegaal geïmporteerd uit Litouwen. De importeurs zeiden dat het koekjes waren, zodat ze geen accijns hoefden te betalen. Daarmee hebben ze 2,4 miljoen euro bespaard. En nog festivalnieuws, want North Sea Jazz gaat ook dit jaar niet door. De organisatie heeft dat bekendgemaakt. Het festival wordt verplaatst naar de zomer van volgend jaar. Dat zouden bezoekers volgens een enquête liever hebben dan een aangepast festival dit jaar. Eigenlijk zou er op 8 juli een openingsconcert zijn van John Legend. Of dat ook verplaatst kan worden, bekijken ze nog. Als je kaartjes had voor North Sea Jazz, dan blijven die geldig voor volgend jaar.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 dat was wel tumultueus, want uh, het systeem uh, die uh, weigerde alle dienst, die uh, had een grote dikke middelvinger omhoog in de richting van mij.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 Ik kon wel postpunk voorbij komen. Vond je dit postpunk trouwens van of Het voelt dan een beetje schurend. is het wel. Scheurend inderdaad. Hoog tempo, paar akkoorden Een karakteristiek basloopje. Dat is Ludwig Schouten, de bassist van de band. Die band heeft overigens twee keer bij de terugroep op Agda Award meegedaan in Haarlem. Maar toen heette ze dus niet Hoefs. Maar. Tiger Pilots. Tiger Pilots. Dat was. Uh, dat, ja, ik, uh, ik, heb het, ik heb het dus nu nog één keer genoemd. Maar nu dat, nooit is, dat, dat mag niet. Nee, okay. nee nee, Want uh, er zijn meerdere uh, bands die dat gedaan hebben. Hè. Tease and Denial bijvoorbeeld. De opvolger daarvan heet Von Vee. Dat is dat uh, nummer wat we de vorige keer nog ah, hebben ja. gedraaid. Ja, weet ja, je ja. het nog? Uh, ja, ik weet het nog. Uh, en bijvoorbeeld uh, Wolf heette voor, voordat ze begonnen uh, Aspen Gems.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 Ja, nou, ik krijg niet heel veel mee van het religieuze gedeelte eigenlijk. Nee, ja, eigenlijk is het toch wel heel erg overal heel erg seculair. Ja. ja, we hebben twee mooie kerken, maar... Oh ja, mijn moeder is getrouwd in een kerk. Niet religieus, maar wel getrouwd in een Dat kerk. Wel getrouwd in een kerk. Oké, ja, oké. Okay, okay. Het was een wonder. Ja. Het, was, het was een wonder. Ja, oké. Okay. Um, goed, we, we hebben Punt Judith. Die ja. hadden we even centraal gesteld.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 Binnenste buiten, ben binnenste buiten Komt alles dubbel zo hard binnen vandaag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 Out. There's no place for me back In the silence of the night In the morning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 Me back in the of the night. Ja. Ja, dat, dat. nou de laatste dus uh, dat uh, dat is dan uh, een nieuwe, want die, uh, die hebben we nog niet eerder gehoord. Dus dank daarvoor dat we die uh, hier mogen horen bij... Twee primeurtjes vandaag. Ja, ja bij zeker. Ik stond te, te trappelen om ze, om ze een keertje te spelen, natuurlijk. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Um, dit nummer heet uh, La Belle Dame. Dat is uh, naar een uh, gedicht van, van Het um, Gaat in een zekere zin ook over de ervaring van liefde. Maar hier over uh, de onmogelijkheid ervan.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 The room. Mm -hmm. on the forehand I was hoping to sing something to remember you by. Yes. Dankjewel. Dat, dat was hem, Jacob uh, Die Edward. We gaan uh, eventjes een uh, stuk muziek draaien, want uh, zo dadelijk gaan wij praten met... Dylan. Dylan zonder van, van Low Edit Sound System. Uh, maar we hebben wel iets waar die mee te maken heeft. Want uh, dat was de vorige keer. Toen uh, moesten we hem laten lopen. Lasset. Weet je toch? Oh ja, ja, dat weet ik nog. Ja, uh, maar dit is de nieuwe single die ze heeft uitgebracht. Uh, en die staat er al een tijdje op. Dus dit is hem. Lasset met Nomad.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 er komt ook een hele nieuwe live -show bij kijken natuurlijk. Dus de, de grootste aankondiging is dat zij met van twee naar die zijn gegaan. Ja, ja, ja. Ja, uh, uh, yeah, uh, yeah, nou ja, goed. Het is, uh, <laughs> ik sta weer even ik sta weer even pad. Ja, gaat lekker. Ja, <laughs> lekker. Ja, ik, ik kijk ook even naar jou. Heb jij eigenlijk nog wat... Uh... Ja, nee, maar het wordt dus nu in plaats van een duo, wordt het een trio. Gewoon standaard. Ja. Ja, ja. ja wel vet. Is dat niet een hele grote verandering om dan nu ineens te maken? ik Wou het net zeggen.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 Nee. Um, Night and Day. Um, als ik uh, daarnaar uh, naar kijk naar de titel. Uh, Dan geeft het iets van een contrast weer. Ja. Is dat ja. ook zo? Ja, dat is ook uh, de bedoeling. Ja. Wie heeft de, de, de songwriting uh, voor, uh, voor de rekening genomen in dit, uh, in dit verhaal? Dat is Tessa. Dat is uh, Tessa. Ja, maar wat is de lading van, van, van de song? De lading van, ja, wij, uh, vooral Tessa en ik, want Mike zit niet super veel uh, op social media. Hm. Wij merken gewoon heel erg dat er een, uh, een tweedeling is uh, ontstaan. Vooral de, de afgelopen tijd met corona en daarvoor een beetje al. En je ziet het nu ook heel erg naar de, de verkiezingsuitslag van gisteren, of vandaag. Uh, dat je eigenlijk, uh, bij wijze van spreken, het is of goed of het is fout... en je mag er niet tussenin zitten. En, uh, en dat vinden wij heel vervelend, dat er geen uh, grijs gebied is. Dat het niet meer zwart moet moet zijn, of het moet wit zijn, het mag niet grijs zijn. Het moet, uh, bij wijze van spreken, night and day, er mag geen schemering meer zijn, maar bij wijze van spreken. Uh, dus da, da, daar gaat het liedje over, dat je jezelf uh, bij wijze van spreken...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 We, nou ja, we hebben eigenlijk er niks meer aan toe te voegen dan dat we de single eigenlijk alleen maar kunnen draaien, denk ik, uh, ja, toch? ik dacht alleen met een live show. Wil je dan online gaan doen nu of is het echt vooral als alles weer open gaat? Uh, nou, toevallig, vandaag ben ik gebeld door uh, Popronde Assen om daar 23 april te spelen. Uh, alleen, zij gaan er vanuit dat dat met publiek is.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 So to let you all the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 Ik voel me altijd heel welkom en ik voel me hier ook op mijn gemak, wat uh, best wel uniek is voor ik, mij op een, op een is, podium. Is dat zo? Ja, ah, ik krijg garantische plankenkoors. Uh, Toch wel. Ja. Echt normaal. Niks uh. gemerkt. Nee, nee ja, uh, in, in dat, op, uh, dat opzicht, we hebben hier ooit een dame gehad die het programma vooruit geholpen heeft. Dat is Fabiana Dammers, die heeft er ook al last van. En later heeft ze dan wel grote prijs van Nederland in 2008 uh, weten te winnen. Dus, ja, uh, maar goed, uh, het, uh, dat, dat, dat horen we wel vaker. Als je op een gegeven moment in een warm bad uh, terechtkomt, dan uh, gaat alles vanzelf natuurlijk. Uh, maar het, is, het smaakt natuurlijk naar meer, denk ik. Ja, zeker.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 Het is goed dat ik er veel uh, bij ben gekomen eigenlijk uh, en uh, gekozen heb om uh, de boel een beetje te veranderen. Ja, ja dat is wel mooi. Ja. Uh, uh. Ik kijk ook even naar het klokje van gehoorstomheid. Uh, het, ja. het is vijf voor tien, dus ik uh, kijk jou weer aan van: Oh oh. Er uh, uh, gaat zo dadelijk een bus. Ja. <laughs> dus, dus, uh, Nog een kwartier. Dus, uh, dus ja, ik, uh, ik uh, zeg uh, tot de volgende keer, uh, Jip.